4 uur. De Radio 1 Dus Lucera Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Het is natuurlijk veel Londen vandaag. Want we spreken bijvoorbeeld met correspondenten die hier wonen. over wat er allemaal in deze stad gaande is. We hebben ook aandacht voor wat er buiten de Spelen gebeurt. Zo eerst het NOS-nieuws van 3 uur met Ewoud Dion. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn aan onderzoek begonnen naar de rol van de Rabobank in het zogeheten Libor-schandaal. Dat bevestigen bronnen tegenover de NOS. Ook toezichthouders in het buitenland doen onderzoek. De Rabobank zit in een panel van banken dat dagelijks de Libor-rente vaststelt. Die rente geldt als basis voor talloze kredieten en leningen. Kort geleden bleek dat er bij de Britse Barclays Bank... jarenlang was gesjoemeld met de Libo-rente. De Rabobank zou de afgelopen jaren vier medewerkers hebben ontslagen... die betrokken waren bij het schandaal. Ze zouden te hoge of juist lage rentetarieven hebben doorgegeven... zodat hun collega's op de beursvloer forse winsten konden maken. De Rabobank wil geen commentaar geven op de zaak.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 Fotograaf Jeroen Oerlemans noemt zijn ontvoering in Syrië een beangstigende ervaring. In een gesprek in de Radio 1 Sportzomer vertelde Oerlemans dat hij en een Britse collega zeven dagen door extremisten in een tent zijn vastgehouden. Ze waren geboeid en geblinddoekt. Een ontsnappingspoging mislukte en Oerlemans raakte gewond door een kogel. Uiteindelijk werden ze na een week ineens bevrijd, zegt Oerlemans. Toen we daar uh, gehandboeid ons wasje aan doen waren... stapten er ineens allerlei schreeuwende kerels onze tent binnen... die iedereen begonnen uit te kafferen. En die uh, ineens ons uh, vroegen van hoe lang zitten jullie hier al? En wij zeiden van ah, een week. Ze zeiden van schandaal, uh, je jullie nu weg, je gaat nu weg. Ik denk dat het uh, jongens van het Vrije Syrische Leger zijn geweest... en ons in een auto hebben gepropt en al, al schietend... en de jihadisten bedreigend weg zijn gescheurd. Het verwijderen van het asbest in flats in de Utrechtse wijk Kanaleiland gebeurt onzorgvuldig. Volgens het tv-programma Nieuwsuur blijken ook in een gerenoveerde, schoonverklaarde flat onbeschermde asbesthoudende platen te zitten. Tegen de bewoners was verteld dat hun flats na de renovatie asbestvrij waren. De flat die Nieuwsuur met een asbestdeskundige bezocht ligt niet in het geëvacueerde gebied, maar ernaast.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij knooppunt Hoevelaken 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A2 in beide richtingen bij Maastricht files van 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum, voor Gorkum ook 3. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heteren en knooppunt Ewijk 7 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Uh, welkom terug en het is natuurlijk vier minuten over vier. Vier minuten over drie in Londen, maar daar zullen we u verder niet meer mee lastig vallen. Het is vier minuten over vier in Nederland. Het Olympisch Park in Londen gaat straks open voor het publiek. Vanavond de openingsceremonie, maar wij nemen alvast een kijkje daar. We beginnen met nieuws uit België. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Want de stad Brussel gaat boetes uitdelen aan mannen die vrouwen lastig vallen op straat. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, eh, hoe, hoe willen ze dat gaan doen en, en wat is lastig vallen trouwens? Nou ja, vanaf 1 september gemeentelijke boetes gaan ze uitdelen aan mensen, ja mannen vooral, die vrouwen lastigvallen op straat. En ja, en wat is dat dan? Dat kunnen onschuldige dingen zijn, wellicht fluiten, telefoonnummers vragen, een beetje flirten. Maar het gaat ook over de zaken als uitschelden, vastgrijpen, van al dat soort zaken zijn hier de laatste tijd, nou ja, komen steeds vaker aan het licht dat dat gebeurt. Er klagen steeds meer jonge vrouwen, klagen erover en het gaat vaak dan in de binnenstad van Brussel om getone mannen die, nou ja, ja, Zulk eh, gedrag eh, eh, vertonen en dat wordt hier eh, steeds minder gepikt. En eh, hoe komt men erbij om dat nu ineens op te pikken? Want het is natuurlijk iets wat al eh, van veel langere tijden eigenlijk is. Hè? Hoezo is het nu ineens zo actueel geworden? Nou, er is gisteravond een, een documentaire uitgezonden hier. Van uh, de la Rue heet die. Vrouw van de straat van een jonge documentairemaakster uit Brussel. En die laat met een verborgen camera heel goed zien uh, hoe het werkt. Hoe zij wordt uh, lastiggevallen. Hoe er naar haar wordt gefloten. Uh, hoe haar uh, seks wordt aangeboden. Uh, nogal, nogal opdringerig allemaal. Uh, nou ja, die documentaire heeft hij tot een, tot een kortstondig fel debat geleid. En er is dus nu meteen actie ondernomen door de Brusselse wethouder. Die zegt van dat, er, dat er speciale boetes zijn. Die heeft hij. Uh, en die zal die per 1 september gaan die, gaat die opleggen een nieuwe prioriteit voor de Brusselse politie. En komen daar gradaties in? Want ik vind seks aanbieden en fluiten, dat uh, lijken me nogal twee verschillende dingen. Of, of is dat allemaal alles wat in die richting neigt, dat is uh, klaar uit afgelopen? Nou ja, dat is dus meteen het moeilijke. Hè? Wat, hoe definieer je het precies? En, en ook hoe bewijs je het? De, dat zijn ja, die documenteren, maar ook zelf ook al meteen. Uh, met een film. Precies. En wat ga je doen als vrouw? Ga je, ga je die, die man die iets naar je roept... ...ga je die vragen of hij mee wil naar het politiekantoor om het nog een keer te herhalen of zo? Dat kan dus ook niet. En, en de verschillende gradaties. Hoe, hoe erg is, is wat precies? Nou, dat moet nog uitgevonden worden. De minister van Binnenlandse Zaken hier in België die is er ook al op gedoken. En die heeft net laten weten dat ze in het najaar met een wetsontwerp wil komen... ...om, nou ja, om dat soort dingen precies uit te maken wat wel kan en wat niet. Maar dat gaat dus behoorlijk ver. En gaat dat dan ook nog gepaard met een maatschappelijke discussie of een voorlichtingscampagne of zo? Want je kan je voorstellen dat alleen een boete misschien niet helemaal goed genoeg is. Daar is nog niks over uh, nog niks concreets over bekend. Maar die wethouder die dreigt met die gemeentelijke boetes, die heeft er wel gezegd dat het natuurlijk een cultuuromslag vereist, zoiets. Ja, de vraag is of je dat alleen met boetes kunt doen. Of dat je dat ook, uh, nou ja, of dat je meer uitleg moet gaan geven. Uh, campagnes op scholen, folders uitdelen, uh, discussieavonden. Uh, ja, je kunt daar van alles op verzinnen natuurlijk. Maar vooral ook omdat het zo'n zo breed gedrag is, waarvan veel mensen zelf, veel mannen zelf, ook in die documentaire, die gisteravond is uitgezonden, zeggen. ja, het is gewoon. Flirten, het is gewoon chance. Dus hoe erg is het eigenlijk? En nou ja, die, die discussie die zal hier de komende maanden ongetwijfeld gevoerd worden. En daar zal misschien een, een uitkomst op komen die misschien leidt tot een gedragsverandering. Joris van Poppel, de stad Brussel gaat het in ieder geval proberen. Bruce Springsteen met Hungry Heart. Radio 1. Ja, het is even wennen, want we zien hem natuurlijk niet. We zeggen nu vanuit Londen goedemiddag tegen Luke Ikik, Maar we nemen wel aan, Luc, dat jij daar met op bekende dagelijkse grijn zit... en de Olympische Spelen <laughs> gaan beginnen. Dus jij hebt helemaal een vol hoofd van al die Twitters. Ja, het was fantastisch vandaag weer op Twitter. Iedereen ging natuurlijk weer los, want inderdaad... de Olympische Spelen zijn eigenlijk al begonnen. En ze begonnen met een mooi bericht op Twitter van de chef de mission, Maurice Hendricks, die zegt... wij wensen met de hele ploeg handboogschutter Rick van der Ven... heel veel succes als eerste Nederlandse sporter op de Olympische Spelen. Rick van der Ven dus, Nederlandse handboogschutter... die nog voor de openingsceremonie een wedstrijdje moest schieten... en moest zich plaatsen voor de knock fase. En dat lukte. Helaas voor Rick staat Twitter nou ook niet meteen op de banken... hoewel hij toch in een ochtendje al verder is gekomen... dan de Nederlandse zelfde op een heel EK. Het boordhuis heeft er nog wel twee woorden voor over... Succes, Rick. En Ed Twan Bovee zag de wedstrijd en constateerde dat toen het eenmaal ging regenen... Rick een stuk beter begon te schieten en toen ook in die top 20 terechtkwam. Merel Otte is opgelucht op Merel87, zegt ze fijn dat Rick van de Venice verder, verder is. Die zal maar uitgeschakeld zijn nog voor de openingsceremonie is begonnen over die openingsceremonie gesproken. Nog maar een paar uur en dan gaat het dak eraf daar in Londen. En dat kan thuis ook gebeuren. Jules Wolfs heeft namelijk een speciaal voor de ceremonie een drinking game gemaakt. Op zijn Twitter @jule1251 kan je hem vinden. En een paar opdrachten zijn de volgende. Is leuk ook voor jullie, kun je meedoen straks. Elke keer als er een land binnenkomt met minder dan 10 mensen, moet je drie vingers bier drinken. Elke keer als de kosten van de ceremonie te sprake komen, ook drie vingers. Als David Beckham in beeld komt, mag je er vier drinken. Als er een close-up is van Usain Bolt, dan drink je net zo lang als dat close-up duurt. En elke keer wanneer Paul McCartney in beeld komt, dan mag je in één keer jouw hele drankje naar binnen gieten. Meedoen aan het spel, dat lijkt me leuk, doen we vanavond even samen op Twitter. Ik zet hem ook op mijn eigen Twitter, twitter.com slash luke. Um, Lex C.J.E. Die tweet is nou vanavond de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Ja, Lex. En Ed Jelle Klaver, die zegt, iemand die weet hoe laat die openingsceremonie van de Olympische Spelen eigenlijk is. Dat is om tien uur Nederlandse tijd, Jelle. @stevens Steven Dino 2000 euro voor een kaartje om bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen te zijn. Tss, ja, het is nogal aan de prijzige kant, Steven. En Ed Ilona VG die zegt dat ze heel veel zin heeft in die openingsceremonie. Muse Underworld en Danny Boyle als regisseur. Ja, dat wordt een feestje inderdaad. En Ed Robert Pottier die zegt: Is de kans dat tijdens de. Uh, wat is de kans dat tijdens de openingsceremonie een UFO wordt gezien? Een wetkantoor betaalt hier 1 op 1000. Ik zou je bijna niet op als ik jou was, Robert. Tot slot dan nog, voordat het echt gaat beginnen... Annemiek van Fleuten, wielrenster, deelt de brief... die ze van oud Olympiër Mark Huizinga kreeg. Een brief met tips en tricks om olympisch kampioen te worden. Dat is hem gelukt. Dit staat er onder andere in. Wees niet per se aardig. Ga niet genieten, dat kan altijd nog. Ga gewoon voor het winnen. Neem je rust, rust en wees ook onverstoorbaar. En de hele brief kan je lezen via de Twitter van Annemiek zelf. Dat is twitter.com slash... AV Fleuten. Goed weekend. Proost alvast. Veel plezier bij de drinking game. Allemaal daar. En om half één morgen zijn de nieuwe tweets. Tot dan. Hou het in de gaten. 16 dagen lang nog feest met de tweets van Luc Iking en zijn vrienden. Bij de Olympische Spelen horen natuurlijk volksliederen. Bij de vorige Spelen werd dagelijks het Chinees volkslied gespeeld. En dat is een lied dat bij Chinezen over de hele wereld veel emoties oproept. Ook bij Lan Lauwei Wang van de Chinese Vereniging Nederland. Paul van der Graag zocht haar op. <tankt> Als u het zelf zingt, lijkt het u ook al te onthoren. Ja, zo is dat ook. Ja, ja. de tekst roept heel veel gevoel. Maar ja, wat is dat voor gevoel? Het is een oergevoel gevoel voor Chinezen. Ja. Als u weet hoe -ho, Chinees volk. ...laatst 200 jaar allemaal moet doorstaan. Dat komt waarschijnlijk dat gevoel vandaan. Ja. Wat zingen ze nou precies? Chinese volk, sta op tegen de bezetters. Het uh, de vuur van de vijanden. Sta op. Sta op.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 na een heel lange discussie heeft men gevonden dat deze lied het meest gepaste lied is voor Chinese Fox volkslied Ladies and gentlemen We zijn voor de Chinese national anthem hier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 that Around van Sabrina Stark. Ook te zien op de site, allemaal. Hè? We gaan het hebben over uh, ja, de Olympische Spelen. We zitten niet voor niets in Londen. Jarenlang plannen, bouwen en breken hebben geleid tot deze ene dag. De openingsdag voor de Olympische Spelen. Voor de duizend vrijwilligers en andere bewoners van het Olympisch Park is het de dag waarop ze gewacht hebben. Vanavond is de openingsceremonie. En om zes uur vanavond gaat het park open voor het publiek. Paul Sanders hoort niet bij dat publiek, want hij mocht al eerder naar binnen. Het is de ochtend van de eerste officiële dag van de Spelen. Het Olympisch Park ligt er prachtig maagdelijk bij. Nog geen bezoekers, maar overal wordt nog gewerkt om die laatste puntjes op de i te zetten. Winkels worden bevoorraad en op de muren worden de laatste letters aangebracht. Plakletters. Inspire a generation. Twee Jongeren zijn ermee bezig en ze zijn al heel lang bezig. Ze zijn verantwoordelijk voor de vormgeving tijdens de spelen. Want het moet er natuurlijk allemaal perfect en tot in de puntjes verzorgd uitzien. Uh, we doen alle graphics uh, in uh, Olympic village. Oké, okay, so did you have a lot of work the last weeks and months? Uh, months, I think so. 12 hours a day, something like that. Ja. Yeah. Uh, we need to finish this wall, so uh, with uh, with graphics, and also we need to do some on basketball, and uh, we need to finish some on waller, uh, well drum. So uh, yeah, the bike bike um, um, arena. So yeah. we are tired, but we need to, you know, be focused all the yeah. time. So, but it's really really nice work. Yeah, really nice. De schaal van dit Olympisch park is eigenlijk niet te beschrijven. Er staan overal gigantische stadions. Natuurlijk het Olympisch stadion, capaciteit 80.000 mensen. Het grote hockeystadion, de zwemhal, die een hele aparte ja, soort vleugelvorm heeft, een, een V. We zien de grote basketbalhal en natuurlijk de velodroom, de wielerbaan, waar de Britten hopen heel veel medailles te gaan halen. En om het hele park rond te lopen ben je zeker een half uur bezig. Minimaal. Het ligt vrij ver uit elkaar, maar toch ook weer niet, want je loopt continu in de Olympische sfeer. Er zijn overal picknickbankjes waar vrijwilligers hun laatste briefings krijgen. Overal eetentjes, winkels. En overal waar je komt zie je vrijwilligers gekleed in het paars-oranje... En kaki van de Olympische Spelen met Londen 2012 en natuurlijk die Olympische ringen op de rug. Well, it feels pretty much amazing, yeah, because I've never done this stuff. I just watched it on television whenever I can. Yeah. So this is yeah, uh, pretty much amazing. Zoals deze jongen. Hij staat bij Stratford Gate, één van de grote toegangspoorten tot het Olympisch Park. Well, basically I direct people, though I don't know much, <laughs> but I still, yeah, whatever help I can give them. I try my best yeah. to lend them where they're going. Yeah. She's not on like clutches and wijst iedereen de weg. For me we will be directing throughout. We are not supposed to go in the, any of the venues, yeah, as our past says. So yeah, we are pretty much happy that we are here. Yeah, you're, you're yeah. proud to be a part of it. Um absolutely I am. Yeah. I am. Helaas weinig wedstrijden zal hij zien, maar goed, hij is wel trots dat hij onderdeel uitmaakt van de Olympische Spelen in Londen. Thank you very much. You're welcome. Okay, thank you. Michelle Branch, "The Game of Love." We hebben iedere dag een stelling, geen aan de lijn na half zeven... maar u kunt wel stemmen op een stelling via internet. Het gaat vandaag over het feit dat bijna 1 op de 10 werkende Nederlanders... denkt het komend jaar zijn baan te verliezen. Dat staat in een rapport van de Arbeidsmarktgedragsonderzoek. Is het normaal dat bedrijven bezuinigen op het personeel... om hun winst te maximaliseren of kunnen zij het niet maken... om de samenleving op te zadelen met grote aantallen werklozen... Daarom vandaag de stelling, winstgevende bedrijven mogen in crisistijd geen massa ontslagen uitvoeren. U kunt stemmen via onze site www.radio1.nl Dat brengt de tijd op vrijwel half vijf. Dat betekent dat we naar de hoofdpunten van het nieuws gaan. Hier is Ewout de Jong. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn een onderzoek begonnen naar de rol van de Rabobank in het Libor-schandaal.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 Gespecialiseerde slopers zijn in Kilder bij Doetinchem... de stalen wanden en golfplaten van de door verwoeste silo's aan het verwijderen. Ze proberen samen met de brandweer zo de laatste brandhaarden te doven. De brand ontstond twee nachten geleden in een schuur... en sloeg over naar 16 silo's met onder meer graan en mais. Kickboxer Badr Hari blijft de komende twee weken vastzitten. Het heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. De TOEM had om verlenging van zijn voorarrest gevraagd. De justitie verdenkt Badr Hari van twee ernstige mishandelingen. Job van den Ende krijgt een eredoctoraat van de Universiteit Nijenrode. De universiteit zegt dat van den Ende in Nederland en daarbuiten... symbool staat voor succesvol ondernemerschap. 70-jarige van den Ende noemt de nieuwe onderscheiding... een erkenning voor zijn inspanningen... om als ondernemer cultuur onder de aandacht te brengen. Dat zijn de hoofdpunten. Aan verkeersinformatie, er staan een paar korte files op de A2 bij Maastricht in beide richtingen 2 kilometer. Op de A10 eh, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol ook 2. Op de A50 Arnhem richting Os tussen de knopen De Valburg en Ewek 4 kilometer. En op de N59 Herdergatsplein richting Zierikzee voor Den Bommel 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vanuit Londen, vanuit het Holland House. En we gaan praten met correspondenten Arnoud Breitbart en Bo van der Meulen over de invasie van ons allemaal in hun Londen. We gaan eerst naar Rwanda, dat minder ontwikkelingsgeld van Nederland krijgt. En uh, Rwanda is daar boos over. Uh, Nederland heeft dit besloten naar aanleiding van een rapport van de Verenigde Naties. Daarin staat dat Rwanda rebellen in het buurland Congo steunt. Afrika-correspondent Koord Linder hebben we aan de lijn. Koort. ja, Rwanda is, is het daar niet mee eens, is, is boos. Hoe, hoe luidt hun reactie? De minister van buitenlandse Zaken, Louise Musikuwabo... Uh, die zegt van er staan alleen maar aantijgingen in dat rapport. Geef ons nu de tijd om die aantijgingen tegen te spreken... dan komt er eind dit jaar komt er een VN-rapport uit... waar ook onze reacties op het tussenrapport in staan. En dan zal blijken dat al die beschuldigingen... dat wij de rebellen steunen in Oost-Congo niet juist zijn. Nou, dat argument wordt eigenlijk niet meer geloofd, geloofd... zelfs niet meer door de trouwste medewerkers en donoren van Rwanda... zoals Nederland, zoals groot brittannië zoals Amerika, Amerika... Zetten eerder 200.000 US dollars uh, stop aan militaire steun. Nu 5 miljoen euro van Nederland voor justitieapparaten. Afrikaanse ontwikkelingsbank is huiverig geld te geven. Groot-Brittannië geeft dit uh, deze week niet een bedrag dat ze zouden overmaken. Kortom, de president van, Kagame, van Rwanda, Paul Kagame, staat onder groeiende druk. En zelfs is er een verklaring uitgekomen gisteren van een mensenrechtenorganisatie... die zei, we moeten Paul Kagame niet naar de Olympische Spelen in Londen uitnodigen. Daar horen geen dictatoren met bloed aan hun handen thuis. Uh, dus zover is het gegaan met het imago van Paul Kagame... dat sommige mensen zelfs vinden dat hij niet naar sport mag komen kijken in Londen. En terwijl hij zelf dus zegt, uh, er is niks aan de hand, wij doen dat niet, dat zullen wij bewijzen. Kan jij beoordelen wie er gelijk heeft, de rapporteurs van de VN of, of de regering van Rwanda? Ik moet altijd zeggen dat wanneer je Kagame ontkenningen ziet doen... Dat die dat zonder ook maar enige twijfel in zijn ogen doet. Ik zag hem uh, de afgelopen week op Hartog van de BBC die ontkenningen doen... en dan zou je hem bijna geloven. Maar er zijn de afgelopen paar jaren zo vaak rapporten en bewijzen naar buiten gekomen... dat Rwanda een hele stevige vinger in de pap heeft. Is dat chaotische Oost-Congo dat het eigenlijk vrijwel zeker is... Dat die relaties er zijn, dat er toetsies in uh, Rwanda zijn, die precies in die rebellenbeweging in Oost-Congo steunen. Hoe ver die steun gaat, is niet helemaal duidelijk. En wat wel duidelijk is, is dat natuurlijk de problemen van Oost-Congo niet alleen zijn ontstaan door Rwanda, maar ook interne redenen daarvoor zijn. En dat daardoor Kagame nu een beetje kwaad is. Dat alle schuld bij hem wordt, uh, naar hem wordt uitgeschoven, dat is begrijpelijk. Maar dat hij ook een aandeel heeft in die opstand in Oost-Congo. Dat is heel duidelijk. Ja, want, want is dat een grote groep opstandelingen in, in Congo? Wat, wat voor beeld geven die opstandelingen? Het is niet een heel erg grote groep, maar wel een groep met heel veel wapens en die op dit moment aan de poorten van Goma staan, althans op 40, 50 kilometer van de regionale uh, hoofdstad van Oost-Pongo, Goma. Ze hebben steeds meer stadjes in die regio op, uh, overgenomen. En er is zelfs wel gezegd dat ze eventueel Goma in zouden gaan nemen. Dat is niet zo moeilijk als het gaat om een Congolese leger, een regeringsleger. Dat is een hopeloze. ...club die eigenlijk niet kan vechten. Maar ook de VN-Vredesmacht zit in Goma. Die zou wel uh, kunnen, kunnen terugvechten. En daarbij komt een belangrijk argument dat sommige mensen nu gebruiken. Druk Rwanda nu niet in de hoek. Wil je voorkomen dat Goma met geweld wordt ingenomen, ...dan moet nu Polkadame een rol blijven spelen in dat spel. En daarom moeten we nu niet onder druk zetten... ...maar juist de trekken bij een oplossing... ...van het probleem in, uh, in Oost-Kommer. Dat is een van de argumenten tegen sancties uh, tegen Rwanda nu. Maar Nederland heeft kennelijk anders besloten... ...en heeft 5 miljoen euro opgeschort als hulp aan Rwanda. Kort Lindenijer, dankjewel. We gaan het hebben over de Olympische Spelen. Hoe kan het anders? Morgen beginnen een aantal evenementen. Onder andere ook het Olympisch Toernooi voor de eventing-ruiters. Teamcompetitie, eventing nog even voor de goede orde... met dressuur, cross-country en springen. De Nederlandse paarden werden vandaag op Greenwich Park gekeurd. Vanochtend was dat. Dat is altijd een spannend moment... voor ruiter Tim Lips en zijn vader, tevens bondscoach Martin Lips. En Ragnar Niemeyer was erbij. De eventing vindt plaats in Hartje Londen in Greenwich Park... met uitzicht op de city, het financiële hart van de stad. Alle paarden worden gekeurd. Dat is nog niet een echt onderdeel van de wedstrijd, maar wel belangrijk. En als je te lang wacht met het naar binnen brengen van je paard... dan worden ze boos bij de organisatie. Stand clear please. Stand clear please. Op het eerste gezicht is die keuring wat kolderiek... omdat iemand het paard vasthoudt bij het hoofdstel... 100 meter naast en dan te horen krijgt... accepted. Zijn er wel eens paarden, Team Lips, die niet accepted te horen krijgen? Want ja, ik zit hier een uur, maar ik hoor alleen maar het woord accepted. Ieder paard is klaar om te starten morgen. Ja, in principe als je hier op zo'n grote wedstrijd bent... Dan, uh, dan breng je niet een paard voor uh, wat het twijfelgeval is. Uh, ja, het kan altijd zijn dat een paard uh, bijvoorbeeld... Uh, een dag voor, de, voor deze keuring hier struikelt... en misschien toch een lichte irritatie heeft... Waar, uh, waardoor ze waarschijnlijk uh, toch de holdingbox in moeten. En dan wordt gewoon even nagekeken of dat het zeg maar uh, uh, zo'n danige blessure is. Dat ze de wedstrijd uh, daarmee niet kunnen voltooien. Maar dat is, uh, dat is normaal niet. Uh, ja, dit is gewoon, we presenteren ze aan de jury. En de jury wil ook uh, zien natuurlijk dat ze goed zijn. En dat alles, uh, heeft alles te maken met paardenwelzijn natuurlijk. Nummer 155, de Netherlands. Elaine Penn, Vera. Elaine Pen is een 22-jarige rechtenstudent en zij debuteert met de eventingploeg op de Olympische Spelen. En wie had dat kort geleden nog maar kunnen denken? De tweede teamlid is Helene uh, Pen. Elaine, Penn. Elaine is, uh, was afgelopen jaar Rabobank talent in, in Nederland. is een getalenteerde Amazone met een heel fijn paard, Vira. En uh, uh, heeft het laatste jaar ook uh, gewoon laten zien dat ze erbij hoort en dat ze in het team hoort. En ook dit voorjaar trouwens, die heeft zeer constant gepresteerd. Het derde teamlid is, is Andrew Heffman. Andrew Heffman is een, een jongen die in Engeland woont. Hij heeft een Nederlandse moeder, rijdt al 6, 7 jaar van Nederland. Ja, heeft zich opgewerkt tot in een, het tot een team. heeft een heel fijn paard. Milton Corolla Hij is nog vrij jong, 9 jaar. Het is een heel fijn paard. Nummer 154. De Nederlands. Tim Lips. On Carlos. Waar is de wereldtop? Wat is het verschil met de Nederlandse ploeg? Ja, kijk, uh, we moeten gewoon heel erg realistisch zijn. dat De wereldtop, uh, praat je over uh, Duitsland, Engeland, uh, Australië, Nieuw-Zeeland, denk ik, uh, deze keer. En uh, ja, daar zit we gewoon nog een stuk vandaan. Ik denk dat we in de dressuur uh, nog niet eens zo heel veel achterstand uh, hoeven op te lopen. En met springen zeker niet. Maar uh, met de cross uh, denk ik toch wel dat wij uh, zeker op de hevelachtig terrein uh, ja, toch nog wel wat, uh, wat achterstand uh, Zouden kunnen oplopen? Nou, de ambitie is natuurlijk waar wij voor gaan is natuurlijk, uh, om toch te proberen... Uh, en de, in de komende vier jaar uh, mee te spelen voor de van de medailles. Dat is uiteindelijk het uh, doel, het einddoel. Nou, staan jullie in 2016 op het podium in Rio? Nou, dat laat ik hopen. Ja, dat is wel, is wel, wel het doel waar we voor gaan. Accepted. Inmiddels loopt de keuring op zijn einde en alle paarden zijn goedgekeurd... zoals we ons tenminste niet hebben vergist. zo Hefferman, Elaine Penn en Tim Lips kunnen starten morgen... En ze hebben er zin in. Vertelt vader Lips. Heel veel. Ja, het is, uh, dit, dit is voor ons is dit uh, op zich uniek, natuurlijk. Normaal gesproken zitten wij uh, bijvoorbeeld uh, 100 kilometer van de stad af. In een park of zo. Of op een uh, ja, beschikbare ruimte. Om die cross-country natuurlijk uh, te organiseren. En nu ligt dit park ligt nu, nu natuurlijk, uh, ja, aan, de, aan de rand van de stad. Dus uh, wij kijken echt uh, boven vanaf de heuvel, kijken we inderdaad echt uit over de stad. Morgen dus begint dat cross-country, eh, dressuur en springen samen ook wel de eventing genoemd, de competitie voor paarden. De spelen zijn inmiddels begonnen in Londen, officieel natuurlijk vanavond die openingsceremonie. Uh, veel Nederlanders zijn er razend enthousiast over, wij willen eens even horen hoe het eigenlijk is met de Britten en vooral de mensen die in Londen wonen zien zij het uh, als iets positiefs. We praten hierover met correspondent in Engeland... Arnoud Breibart van de Telegraaf. Welkom. Wel. En Bo van der Meulen, uh, jij werkt voor verschillende media. Uh, hoe is het met jullie koorts, jullie Olympische koorts, de Arnoud? Nou, de, mijn koorts is nog niet heel erg toegenomen. Volgens mij ben ik nog redelijk gezond. Maar je merkt wel uh, overal in de stad dat de spanning toeneemt. Uh, Britten zijn heel nuchter over het algemeen en ze klagen graag. Dus er was heel veel gezeur over jaren. Het, het wordt een rotzooi, de metro die zit verstopt. De wegen zitten verstopt. En langzaam merk je dat het klagen een beetje afneemt... en dat iedereen toch wel erg enthousiast wordt over wat er de komende weken gaat gebeuren. En jij bent nog wat afwachtender, want uh, hou je niet van sport? Of? <laughs> dat is, uh, Mag je, je eerlijk zeggen? Ik vind sporten leuk om te doen, maar ik ben geloof ik niet de grootste uh, sportfanaat. Dus ik blijf er niet voor thuis. Ik wel. Ik kom, bon? ik, als ik niet in het Olympisch Park ben, zit ik uh, met rechthoekige ogen achter het scherm wekenlang... En heb jij, heb jij dat, dat klagen van die Londenaren ook, ook ervaren? Ja, in het begin zeker. Maar sinds gisteren is echt de, de, de vlam overgeslagen. Ook bij mij. Ik ben ook helemaal door dolle heen ineens. En de, de, die torch relay, die, die, die fakkel die door heel Groot-Brittannië gegaan is... en gisteren in Londen kwam, dat was echt een enorme hype. En iedereen was blij en vrolijk en mooi weer. En... Ja, iedereen heeft zijn zin. Wel. In en, en hoe komt dat, denken jullie? Want in sommige steden en landen waar die Olympische Spelen komen, is men ongeveer twee jaar van tevoren al helemaal in de ban. Ik was hier zelf een paar maanden geleden en toen viel me eigenlijk op in deze wereld dat er nauwelijks iets te. Ontdekken was dat er überhaupt Olympische Spelen waren. Taxichauffeurs hebben neer. Arsenal speelde aan, dat was een stuk belangrijker. Die. Maar waarom is dit? Omdat het zo'n wereldstad is? Ja, dat is het. Er gebeurt zo ontzettend veel in Londen. Als je alleen al kijkt naar de afgelopen twee jaar. Um, we hebben het Koninklijk Huwelijk gehad, het Diamond Jubilee, het regeringsjubileum van, uh, van de Koningin. Er zijn zulke grote evenementen hier in Londen, continu aan de gang. Um, en Londen is zo groot dat mensen in West-Londen geen flauw idee hebben wat er in Oost-Londen gebeurt. Maar het verbaasde mij wel dat de branding pas heel laat op gang kwam. Ik had ook verwacht dat de stad veel eerder met vlaggen en, en vaandels vol zou hangen. En dat is eigenlijk pas sinds een paar dagen. En, uh... Maar het leeft wel onder, onder een grote groep mensen. Uh, maar we hadden natuurlijk ook nog Wimbledon met een potentiële uh, winnaar en dat soort e dingen. E -kaam. E -kaam. En, en een dramatisch EK. En, Wiggins, Bradley Wiggins. Alles hebben we gehad. Dus het, het, is, nu, maar het is nu wel, wel oké. Okay. Ik denk dat iedereen die uh, en, en wel meedoet. Hoe, hoe ervaren jullie het in de stad om, om te reizen met de metro of de auto? Ik bedoel, het is, is, is het een beetje? is heerlijk rustig. Het is echt, uh, ik was vanochtend nog eventjes bij het Olympisch Park. Het, ik ben er nog nooit zo snel uh, naartoe gereden en nog nooit zo snel weer vandaan gekomen. Ook in de metro vind ik het heel erg meevallen, zeker de afgelopen twee weken. Um, ik merkte dat de, uh, dat de belangstelling volgens mij in het buitenland is nog niet heel erg toegenomen Want de, de hotels die hebben ook nog vrij veel lege kamers. Uh, ik sprak met een hotelier die uh, voor dit weekend slechts 20 van de 200 kamers verhuurd heeft. Nou, nou komen dat ook niet een beetje door de prijzen. Want uh, ik ja, heb een maand geleden absurd. nog zitten kijken. Dat is 1100 euro voor een kamer voor één nacht in Londen. Uh, ja, de prijzen die zijn, die zijn gigantisch hoog in sommige hotels. Dus daar komen ze nu ook wel een beetje van terug. Nu ze merken dat er... Dat dus het tot last minuut, uh, Last minutes, Over doen. geld gesproken, Bo. De, de, de kosten zijn zoals altijd, zoals het hoort bij zo'n event, iets hoger geworden dan het bedacht. Paar... Maar niet als je de regering zit. Nee. We we budget, we we budget, ja. Maar is dat nog een, een issue of is ja. men nu het zover is toch gewoon louter trots dat het zo, dat de hele wereld vanavond van de kijkt? Ik denk dat er nog steeds een heleboel mensen rondlopen met het gevoel dat onder, hè, tijdens deze enorme crisis, en vorige week kwamen er weer negatieve rapporten uit over de, de niet groei van de economie. Er is toch een grote groep mensen die vindt moeten er dan echt nou ja, tientallen miljarden naar die spelen? En, uh, de regering doet, speelt dat spelletje heel handig. Want die blijven roepen dat ze on- of under budget zijn. Maar alleen niemand weet onderhand meer wat het budget was. Dus uh, dan kan je makkelijk roepen dat ze eronder zitten. Maar dat verschuift elke keer en er zijn andere rapporten. Vijf jaar geleden hebben ze een keer het budget gigantisch verhoogd. Uh, en sindsdien zijn ze eronder gebleven. Maar dat hebben ze wel deels gedaan door, uh, door het park wat soberder in te richten... Um, en omdat, omdat het crisis was, zijn de, zijn de bouwprijzen enorm naar beneden gegaan. Dus daardoor zijn ze ook wel uh, en, onder het verhoogde budget gebleven. Ik heb zelf een presentatie mogen bijwonen, ongeveer twee maanden geleden... van uh, oh. uh, zeg maar de minister van Sport, om het maar even niet te noemen. En dan zijn ze natuurlijk ook heel trots op wat het ook gaat achterlaten. Is daar een soort overtuiging van? Want ook dat wordt altijd zo wisselend in de wereld uh, bekeken. Is men ervan overtuigd dat er ook iets moois gebeurd in de stad? Ja, maar uh, ik, ik kom net uit, uit Hackney Wick. Uh, dat, is, dat ligt naast het Olympisch Sport. Um, was ik voor een reportage even met wat mensen aan het praten. Een, een echtpaar dat daar al hun hele leven woont van in de 80. Die zeiden van, ja, dit was een hele slechte wijk. Dit was, uh, we durfden hier eigenlijk niet over straat. Waar nu het Olympisch Park was, dat was een heel, echt een ranzig industrieterrein. Er uh, lagen verroets, verroeste ijskasten in de rivier, autobanden. Het wordt straks een prachtig park. Um, ze merken dat er allemaal jongeren naar de buurt trekken. Er zitten, uh, er zitten nu uh, uh, nieuwe fietsenwinkels, er zitten galeries, er zitten jonge kunstenaars. Het, het Oosten, dat, dat is wel een, een heel opmerkelijk cijfer. Het Oosten had uh, de levensverwachting lag daar zeven jaar lager dan in Westminster. Dat is uh, nog geen twintig minuten met de metro dat, ja. uh, verwijderd van elkaar. Zeven jaar? Zeven jaar. Um, dus met, met het Olympisch Park hopen ze dat langzaam die buurt, dat, dat het hele oosten een beetje aantrekt. En dat de kwaliteit van leven daar toeneemt. En, en... Bouw van der Meulen, is dat dan de, de enige wijk of deel van Londen dat daarvan profiteert? Of zie jij meer metamorfoses in de stad? Ja, de metamorfoses zijn echt wel in, in, in het oosten, in de East End. Maar ik denk dat het ook een beetje van de, de, de politieke uh, richting afhangt hoe je er naar kijkt. Er zijn een aantal kranten die vorige week nog uitkwamen met grote artikelen over de niet bestaande legacy: dat het nu al gebleken is dat er minder mensen aan het sporten zijn. Want dat uh, is een belangrijk doel ook. Ja, he? Londen, ze hebben natuurlijk al die afspraken Londen gemaakt. Ja. Krijgen. En da dat is natuurlijk door de bezuinigingen in, in, die, in die sector uh, enorm op schat gevallen. En daar klaagt een bepaalde groep over. Maar de legacy denk ik in de zin van wat het met het oosten van Londen heeft gedaan is, dat, daar kan niemand een, een spel tussen krijgen. Maar wat er gaat gebeuren met de stadions, met het zwembad met name. Want wie gaat in Godesnaam de kosten, dagelijkse kosten van dat prachtige Aquatic Center betalen? om daar gewoon wat sporters te laten trainen... en kinderen naar school te zwemmen te laten gaan. Dat, dat wordt een groot probleem voor de toekomst. En dan toch ook even naar die sportkant. Want uh, ja, dit land geldt toch een beetje als de moeder uh, der sporten. heel veel sporters die hier echt vandaan komen. Uh, het Britse sportgevoel, de sportiviteit van de Britse supporters. Uh, gaat dit wel een soort golf van sport? Jij, jij zegt, ik hou niet zo van de sport. <lacht> de sport I, maar, ik, ik sport nee, zelf wel. Gaat dit wel een golf van sportenthousiasme door dit land brengen... Want want dit land is ja, daar wel zeker. beroemd om. Zee, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar mijn eigen hockeyclubje hier in Londen. Uh, een van mijn clubgenoten die zit in het Britse elftal. En ze zeggen we merken nu al dat er, dat er voor volgend jaar een enorme instroom is aan mensen die weer het sporten op gaan pakken. Um, het, het is in, in Engeland iets anders. We hebben geen jeugdteams hier die uh, hockey voornamelijk bij scholen. Um, maar zelfs bij volwassenen merken we al, ik denk dat we volgend jaar één of twee extra teams gewoon kunnen, kunnen formeren. Dus in die zin gaat het werken. En boven de meulen, de, de, de Britten hebben natuurlijk dat, die beroerde uh, voetbaltoernooi gehad. Maar daar zijn ze zo langzamerhand wel aan gewend sinds 66. Want het is nooit meer goed. Dat <laughs> dat is, nee, is goed. Uh, maar ze hebben de Tour gewonnen en er is toch een verwachting dat er een aantal fantastische Britse resultaten gaan komen. Ja, dat ze rekenen, dat... ja, ze rekenen erop dat ze Beijing gaan overstijgen met het aantal medailles. Dus dat ze nog hoger dan in Beijing op de lijst komen. En dat hangt er een beetje, vaak hangt het, nou, dat zal jouw als sporter uh, heel goed weten, als het in het... Olympisch team ergens, een winnaar komt in het begin... dan krijgt iedereen een kick. Dus als morgen Cavendish wint... Uh, en uh, in de eerste twee, drie dagen vallen er een paar verrassende medailles... dan gaat dat hele team op, op volle toeren enthousiaster nog, nog te spelen. En gaat dat land ook meedoen? Ja. Of is het een Londens feest of is het toch ook wel een feest van het land? Nou, we, we, we, uh, wat Bo net al zei, die, die uh, fakkelroute door het land... heeft die, die Olympische spirit enorm aangewakkerd. En door het hele land zijn gigantische schermen... waar uh, Yeah. Okay. Waar mensen samenkomen op pleinen om te kijken naar de grote sportevenementen. Uh, de grote sportwedstrijden. Dus het, het is meer dan een Londens feestje alleen. Natuurlijk het zwaartepunt is hier in Londen. Uh, maar ook omdat er gevoetbald wordt verspreid door het hele land. Merk je dat, dat een... ook daar de Olympische koorts een beetje uh, toeneemt. En als we het even wegtrekken van de sport. Het is ook een feestje van de vakbonden volgens mij op dit moment Arnaud. Sure. Yeah. <laughs> ja, dat is, voor Nederlanders is het eigenlijk onbegrijpelijk. Maar als je kijkt naar de vervoersvakbonden hier. Die hebben... een een prachtig spelletje politiek gespeeld. Want die hebben gedreigd met stakingen. Doen ze, doen ze misschien nu nog op dit moment? Uh, uh, uh, nee, nu, nu ondertussen niet meer. Maar waar alle vervoersvakbonden hebben gedreigd uh, om niet te werken tijdens de Spelen. Ze wilden allemaal Olympische bonussen hebben om uh, op het werk te komen. Gewoon louter om hun werk te doen. Dus van, van buschauffeurs tot uh, uh, metrobestuurders. Ze krijgen allemaal een, een bonus van tussen de 250 en 1500 pond. Uh, louter voor het komen opdagen op hun werk. Ja, het is verschrikkelijke Boven chantage van, van, die, van die vakbonden. En ik ben op zich een, een, een linksgeoriënteerde uh, man. Met uh, sympathie voor de vakbonden. Maar als je anderhalve dag voor het begin van de Spelen nog roept. dat ze nu toch maar besloten hebben om een staking op uh, Heathrow af te lasten, dan denk ik, ja, je kan niet dat pistool constant tegen het hoofd van, van de hele wereld houden en al, alleen maar om ons er lastig mee vallen. Als wij niet met de metro kunnen en we kunnen niet allemaal op de fiets naar het stadion komen, ja, dat, dat vind ik echt middelen, die hebben ze hier enorm en, uitgebruikt. En, en hoe zijn de autoriteiten daarmee omgegaan? Die, die hebben gewoon toegegeven van, nou, had je een nou, idee, hier heb je en je, en, je bonus. en, en, en de bussen uh, wel, ja. Ja, die, die hadden daar wel al een potje voor uitgetrokken. Zo, zo die, die zagen, het, waren. Het, die al zagen al aankomen, het al natuurlijk. aankomen natuurlijk. Maar dat komt... Ähm de NS heeft hier een aantal treinen ook rijden met, met Abellio. Dat is hun internationale tak. Um, elke keer als zij een wijziging willen doorvoeren... ze wilden bijvoorbeeld een computersysteem invoeren voor de kaartverkoop... toen zei de vakbond al, ja, wacht eens eventjes... dan moeten we allemaal nieuwe dingen leren. Dan willen we, dan willen we meer geld. Terwijl dat eigenlijk het hele systeem was bedoeld... om het werken voor de, voor de loketbeambten makkelijker te maken. En zijn ze misschien onderbetaald? Ik bedoel, is het, kan het ook een soort terechttrekken van een situatie zijn? Um, um, deels... Maar als je, bekijkt na, als je kijkt naar de bestuurders van de, van de underground... die uh, verdienen bijna een dubbel modaal jaarsalaris. Dus, dus zo slecht zijn ze er niet aan toe. Boven de er was ook, zo kwam het bij ons over nogal wat te doen... met de beveiliging die even niet op orde leek. Het, het leger is uh, langs in grote getalen... Maar wij arriveren hier bijvoorbeeld vanochtend. Het enthousiasme van de vrijwilligers waarmee je ontvangen wordt. De trots die mensen uitstralen om gewoon vrijwillig bij die spelen te horen. Dat is toch wel weer iets heel bijzonders. Dat Britse gevoel voor vrijwilligerschap is ongelooflijk. Dat was eigenlijk raar genoeg, ook al in Sydney kon je dat zien... Toch dezelfde achtergrond, dezelfde mentaliteit. Het, de, de oproep voor de vrijwilligers, daar konden ze bijna niet aan. twee jaar of drie jaar geleden toen het begon. En iedereen is trots om met zo'n shirtje. en een dingetje om je nek. mensen echt te helpen. En ik denk dat dat een, een grote kracht van deze Spelen gaat worden. Ja, wij hadden Arnoud uh, bijvoorbeeld een, een vrijwilliger die ons opving. Die had lang in het leger gediend, mm -hmm. over de hele wereld gewerkt. Die was nu gepensioneerd, die had zoiets. Nou, ik woon vlak bij Heathrow. Ik ga gewoon helpen. Ik bedoel, ze komen overal vandaan, die vrijwilligers. Ja, van, uh, en het, uh, van elk niveau. Het zijn, het zijn bankiers, het zijn, het zijn winkelbediendes. Iedereen die wil, wil helpen. En die, het, het is een, een, uh, voor het saamhorigheidsgevoel in Londen zijn deze Spelen geweldig. Wat gaan deze Spelen, uh, Bo van der Meulen, Londen uiteindelijk uh, achterlaten en opleveren, zeg maar? Nou... De politiek hoopt natuurlijk dat er de parallele businessactiviteiten uh, die er nu zijn echt miljarden op gaan. Ze hebben gezegd. Tijdens de spelen rekenen we op een miljard pond aan nieuwe business. Na de spelen rekenen we op nog eens 2 miljard. Die gelieerd is aan de spelen. Dus dat alleen al. En waar zou dat dan uit voort moeten komen? En ze zitten hier gewoon permanent. Het zijn nu permanent de komende twee weken businessconferenties. Uh, puur rond de spelen gepland. Waar alle captains of industry komen. Die zitten natuurlijk ook allemaal in die VIP-loges. Maar die gaan ook overdag nog eens een uurtje babbelen over wat zaken doen. En bijvoorbeeld de constructie, de bouwindustrie. Als het... Iedereen het mooi gaat vinden en ziet wat het gekost heeft en hoe het gemaakt is. Dat levert. En dat is de een van de industrieën waar Engeland een enorme dip in heeft. Dat alleen al zou enorm veel op kunnen gaan leveren. Arno Breiberd, is dat een reële gedachte? Want dit horen wij bij elke Olympische Spelen op een aantal jaren later op Barcelona. na zeggen we dan altijd te constateren dat het toch niet dat gebracht heeft. Nou. Um... Uh, er gaat hier wel heel veel... Um. Ze, ze hebben het Olympisch Park hebben ze heel goed in elkaar gezet. Dus het is in dat opzicht echt een goed voorbeeld. Um, als je kijkt naar hoeveel tijdelijke stadions er staan. De, de manier van bouwen, dat, da, daar kunnen de Britten echt... Um, nou ja, daar verdienen ze een pluim voor. Uh, want alles wat er niet meer nodig is, dat verdwijnt straks. Um, dus hun, hun planning was heel goed geweest. Um, ook de ontwikkeling van het stadspark zelf. Um, en, en juist wat wat zei, alle, uh, alle grote conferenties die nu plaatsvinden... Um, de, uh, vooral de Chinezen die zijn hier met een enorme delegatie. Uh, ik denk dat de minister voor Buitenlandse Zaken... Die heeft, al, die heeft al vier persberichten vanochtend ongeveer de wereld ingestuurd... om te laten zien hoe hard hij daarmee ja, bezig ja. is. Ja. Zeg nog even terug naar vanavond, hè, de openingsceremonie, die, die, die vlam. Wie gaat hem aansteken boven de meulen? Ik denk dat er of een compleet onbekende uh, jongen of Schandier meisje uit Hecke Wik gehaald is, die, die, die een, een trieste jeugd of, heeft gehad, of het, Steve Redgrave. En als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik Prinses Anne op een paard zetten met die vlam. Wat denk jij, Arnoud uh, uh, Ja, ja ik, ik ben ook uh, redelijk koningshuisgezind. Ik zou bijna verwachten dat omdat het haar regeringsjubileum nee, is... Toch? Ja, nee, toch? Nee, even... zo laat op de avond. Laat hem even uitspreken. Laat hem even uitspreken. Ik wil het uh, uh, horen uit jou. De... Ja, uh, koningin Elisabeth, dat zou, vanuit het, het Britse oogpunt zou dat natuurlijk geweldig zijn. Zeker omdat ook die hele openingsceremonie in het teken staat van Groot-Brittannië. Wij gaan jullie allereerst danken, boven de Meulen, Arnoud, bij Rijbaard, dat jullie hier wilden zijn. Wensen jullie ook hele mooie spelen toe. En kijken met jullie de komende 16 dagen toch rijk als het uit. Niet wat het Londen daarna brengt, maar wat het Londen de komende 16 dagen brengt. Dank jullie wel. Dank. Dan gaan wij naar Willemijn Houbert voor het weer. Goedemiddag Willemijn. Goedemiddag. Ja, een week vol zonnig zomerweer natuurlijk. Druk in de parken, op het terras, aan het strand. Maar inmiddels betrekt het, hè? Hoe is het nu? Ja, op dit moment trekken er in het zuidoosten van het land al zware buien binnen. En die gaan ook al gepaard met onweer. En ook langs de westkust zijn er al wel wat buien te vinden. En dat worden er alleen maar meer is de verwachting. En dan zeker vanavond en ook vannacht. En kan plaatselijk ook echt wel tot wateroverlast leiden. Er gaat zo'n 20 tot 40 mm vallen. Misschien op sommige plaatsen nog wel meer. En uiteraard een aantal plaatsen ook wat minder. En betekent dat dan uh, het weekend maar beter binnen blijven? Nee, helemaal niet. Nee. Zaterdag in de loop van de ochtend dan trekken toch de meeste buien het land uit. En dan krijgen we zaterdag een redelijk droge middag dan. Met ook af en toe wat zon vanuit het westen. Maar dan is ook wel een koufront gepasseerd. En ja, het woord zegt het eigenlijk al, daarachter zit gewoon koelere lucht. Dus die 30 graden zoals we die vandaag in Limburg bijvoorbeeld gehaald hebben... dat gaat niet meer lukken, want het wordt een graad of 18 tot 21. Willemijn nog heel even, ik behoor bij de gelukkigen die vanavond naar de opening mogen. Moet ik mijn regenjas meenemen of hoe gaat het hier? Nee, nee, nee, helemaal niet, Tom. Het is prima weer. Het is wel bewolkt, maar gewoon droog. En um, het wordt een graad of 21 zo tijdens de opening. Dus uh, naar mijn idee ja, ja, kan je regenjas thuis blijven. Thuis. En morgen lekker sport sportweer, heb ik begrepen in Londen. Ja, ja morgen is het uh, fietsen. En ook dan is er wat zon, af en toe wat wolkenvelden. En uh, maximaal 21 graden. Dus volg, uh, volgens mij voor die fietsers heerlijk weer. Staat ook niet al te veel wind. Mooi Cavendish weertje ook al. Ja, precies. Hopen de anderen van niet. <laughs> ja, Willemijn Hubert, dank. Zometeen zijn we terug met het nieuws van 5 uur. Het vervolg van deze Radio 1 Sportzomer. Ook vandaag vanuit Londen zijn wij tot 11 uur vanavond bij u. En nog veel langer, want die ja, opening tot uur is later. Mij... Tot 1 uur gaan we door vandaag.